Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Een van de mede-eigenaren van de lekkende oliebron in de Golf van Mexico... beschuldigt BP van grote nalatigheid. Het bedrijf van Anadarko Petroleum is voor een kwart eigenaar van de bron... Het zegt dat BP zich roekeloos heeft gedragen... en dat de ramp met het boorplatform had kunnen worden voorkomen. BP spreekt deze beschuldigingen tegen en zegt dat het aan het Darko BP de schuld geeft... om niet mee te hoeven betalen aan het dichten van het lek en aan het opruimen van de olie. Kroonprinses Victoria van Zweden treedt vandaag in het huwelijk. Vanmiddag geeft de 33-jarige prinses in de grote kerk in Stockholm... het ja-woord aan Daniel Westling, met wie ze al acht jaar een relatie heeft... Onder de gasten zijn koningin Beatrix en haar zonen met hun echtgenoten. En prinses Amalia, de oudste dochter van prins Willem-Alexander, is een van de bruidsmeisjes. In Zuid-Afrika zijn de afgelopen dagen twintig jongens overleden na een mislukte besnijdenis. Zestig anderen zijn gered uit inwijdingsscholen waar de besnijdenissen werden uitgevoerd. Ze hadden ontstoken wonden en waren uitgedroogd. Bij vier van hen moeten de genitaliën worden verwijderd. In een aantal gemeenschappen in de provincie Oostkaap wordt besnijdenis gezien als een stap naar het man worden. Bij de besnijdenis wordt niet alleen de voorhuid weggesneden, maar ook grote delen van de huid van de penis. Traditionele niet geregistreerde chirurgen voeren de besnijdenissen illegaal uit. Na afloop van het WK-duel tussen Engeland en Algerije is een voetbalsupporter de kleedkamer van de Engelsen binnengestormd. De man was woedend over de matige prestatie van de spelers. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beveiligers hebben de voetbalsupporter overmeesterd en overgedragen aan de politie. De Verkeersinformatiedienst zegt dat het vandaag en morgen een chaos kan worden op de Nederlandse wegen. Vooral bij Utrecht worden lange files verwacht, met name op de A2, A12 en A27. Daar wordt net als op tientallen andere plaatsen aan de weg gewerkt en dan het weer vanuit het noorden enkele regenbuien het wordt een graad of 15 dit was het NOS.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 Zandvoort heeft het. Zandvoort, het. En jij beleeft het. Zon zee. zee, Zandvoort een zomerhit. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Ben. Met nu Toebak leeft. Goedemorgen! Goedemorgen Zandvoort, toebak leeft op die radio toestel weer heeft aanstaan. Deze spannende dag, we zitten hier helemaal uitgeduld in Oranje. Want de leeuw gaat vandaag op zijn achterste poten staan. Oh. We gaan vanmiddag voetballen, weet je nog? Oh nee. Half twee. Nee, ik denk, ik, als je over voetbal hebt, dan denk ik alleen maar aan gaan de, de FIFA. Gaan automatisch die luiken naar beneden, zo bij jou. Ja, dat ook. Maar ja, dat is, ik, denk, ik steek dan in op de FIFA natuurlijk. Ah. De FIFA vind ik een leuk, uh, interessanter onderwerp... dan dat hele voetbalgebeuren. Ja, ik ken de FIFA alleen als damesblijf. Ja, ik anybody. <laughs> de anybody. de, de waarheid en zo. Ja, dat is maar wel de leuk. Maar de waarheid achter de FIFA, vertel. Nou ja, iedereen heeft die documentaire natuurlijk wel gezien... ...dat uh, die directeur uh, Sip Blatter... ...dat hij toch wel oh, echt een grote schurk is... ...dat hij echt uh, miljoenen smeergeld heeft opgestreken. Dat echt, we hebben in Nederland... ...lees ik vandaag net toevallig in de verschillende kranten... ...we hebben een rapport... Voor, ...of een dossier van de FIFA hebben ondertekend... ...om in 2018 dus hier... Dat ze hier komen met z'n allen, die WK, die spelen. In 2018, in 2018, dat hebben we allemaal gemist. Nou, zeg, je kan ook niet alles volgen. Het is over maar goed, acht jaar. Het is over acht jaar. En Willem-Alexander heeft toch pas geleden een gezellige avond met hem doorgebracht. Er waren foto's van gepubliceerd. Ik denk, doe dat nou niet. Ga nou niet naar Sip Blatter staan man. Je staat zo in het negatief. Ik heb ben je koning in 2018? Ja, en Dat dan, dan echt... moet je hem nog uitnodigen, ook op je paleis. Ja, oh, schuurlijk gewoon. Maar goed, die, die het is gewoon echt een schurk. Die graait het geld naar zich toe. En we hebben we onder andere getekend. Waarvoor hebben we nou getekend in 2018? Dat alles, alle sponsoren van de FIFA moeten beschermd worden. En dat we daar politiemacht, de landmacht, alles mogen we daarvoor inzetten. Want die sponsoren moeten beschermd worden. Dus dat hebben we gezien in uh, Zuid-Afrika. Dat gaat heel ver. De meisjes worden gewoon van de buren afgetrokken. En worden ja, gewoon in een cel gepropt. Maar dat was om de sponsoren te beschermen. En Wafaira die lag zich helemaal dood. Die heeft er nooit zoveel reclame gehad. Ja, maar... Het is hetzelfde. Maar ik, weet het ik niet, had hoor. het met collega's over. Als ze ze gewoon niet weggehaald hadden, dan was het gewoon één deel van de Oranje Supporters geweest. Het was mij niet opgevallen. Ik keek <coughs> nee. alleen naar die spannende nee, maar, dames. Maar. maar ergens hadden we ook al zo over, van... Ik had het met collega's over van... Ja, doordat het zo groot gemaakt wordt, daardoor blijven ze altijd uh, onthouden worden van... Oh, dat waren die meisjes ooit. En van de bierberg Van de Bavaria En het uh, merk dus is heel die... veel genoemd. Maar we zijn ook... <coughs> Ook toen de tijd, toen onze eigen Jezus, als hij niet gekruisigd was, hadden we er ook nooit meer ja, van Ja, dat is niet helemaal waar, want je, er waren destijds zoveel ja, kruisingen. Ja, ja, nee, kruisingen, nee, nee was er was ook niks gebeurd. Dan hadden, we, dan hadden we het nu ook niet meer geweten. Nou, nou dat ik, want er waren destijds heel veel kruisingen. We, wekelijks werden er mensen ja. opgehangen aan kruisen. Ja. Die hingen daar gewoon een paar weken. Toen ja. moment begonnen ze nog wat te ontfristen. Nou, hadden ze het nou maar naar beneden. Ja. Nou hebben we het wel gehad. Maar die maar, meisjes, ja, die, uh, die, die zijn volgens mij nog niet eens... Losgelaten, toch? Jawel, ze we hebben weer losgelaten. Op Borgtocht zijn ze vrijgelaten. Borgtocht. Maar het moet er nog voorkomen ja. zo. Het wordt, niet, het wordt geen gevangenisstraf, dat weten we met z'n wel. Maar het, is wel, het gaat wel heel ver dat een wet, een wet in Zuid-Afrika is aangepast om dit te kunnen doen. Dus, hè? Ja. Dat heeft dus de FIFA voor elkaar gekregen. gewoon. Dat, is toch, dat gaat toch heel ver? Ja, dat ligt er geld, daar het is, het gaat echt te ver. Het gaat echt te ver. En vandaag, nou, ik zal er straks er wat meer dingen over vertellen, wat, echt, wat wij ondertekend hebben. En we kregen dat, dat, dat, dat contract kregen we, kregen we dag van tevoren... Ja. moesten we doorlezen tientallen pagina's. Nou, daar hadden we geen tijd genoeg voor. Een gegeven moment was het nou, het zal wel, het zal allemaal wel goed het zijn. Tot op want, de laatste pagina. Ja, we zoiets van nou, we, keken, we bladeren het zo een beetje door. En daar staat dus een hele nare dingen in gewoon van dat echt zelfs het, uh, het logo in 2000, uh, 2010 is zelfs al beschermd. Daar mogen uh, bedrijven niks mee doen. Dat je denkt van nou, ik ga toeters op de markt brengen met het logo uh, WK 2010. Dat mag niet. Dat is beschermd. Dat is van de FIFA. Okay. Dus echt heel veel dingen zijn beschermd. Daar, daar verdient alleen de FIFA geld over. Ook de sponsoren, die, uh, die, mogen, uh, die betalen minder belasting. Ja, maar als je straks een logo doet gewoon met 2010 en een voetbal, een losse voetbal. Dat mag ook niet, dat is allemaal beschermd. In 2010 is ook al beschermd dan door hun natuurlijk. Ja, alles ja. is beschermd. Ja. Dus je kan als bedrijf, kan je niks meer eigenlijk. Wees gewaarschuwd. Ja, ja er gaat, gaat nu een belletje branden. Wij, we ah. horen, ja, ja, een belletje dan. bij je branden. nee. Lucht, ja. En lijkt Geert Werelds wel met de vinger in de pap te brokkelen. Het is dus Toepak Levens op de Rijder, dus straks nog meer versprekingen. En hier en daar, wat ga je terug muziek. En kijk hier nou, er komt zomaar weer een plaatje voorbij, The Ghost. Take what you need, you're an honest man. Do what you please, he will understand. light of the grace and the holy grace. No reason, son, to be afraid. It feels like you're the only one. It feels like you're the highest bitterness. It feels like you're the only winner It feels like you're the only winner The Ghost and City Lights. En, uh, uh, Zitten we te kijken? City Lights. Nee, nee, ik zit even te denken of het er uh, erg naar verwees. Maar dat was een ander beentje waar ik ooit iets over gelezen. Maakt ook allemaal niet uit. Nee. Die Stoembok leeft op die zender. Tino voor 18. Helaas een beetje grijzig weer. En het is natuurlijk uh, toch het weekend dat er heel veel dingen buiten te doen zijn. Onder andere hoorde ik het over een festival op de hout. Is dat hier in de buurt? Ja, dat is heel, er heel erg dichtbij. Dat is gewoon in Haarlem gelijk. Uh, oh ja. Tegen, uh, het huis van de provincie, daaraan. Dus uh, bij de Oude Maria Stichting, dat, dat park daarvoor. Ja, ik zie het zo voor me. Het provinciehuis kijkt ja. erover uit. Dat is echt een mooi huis. Absoluut. En verder is er ook geen parkpop waar Snoep Doggy Dog niet mocht komen. Ja, omdat is namelijk, dat, dat, dat, dat is volgens mij in Den Haag. Volgens dat is mij in Den Haag. Maar is dat, ook niet, is dat ook niet vandaag? Ik lees net een stuk over dat Snoep Doggy Dog uh, eigenlijk uh, geweerd werd omdat ze bang waren dat er rellen zouden ontstaan. Het is echt een beetje jaren 60 idee, weet je wel. Dat jazzmuziek. Nee, het was jaren 50, dat jazzmuziek niet mocht. Dan krijg je opgeschoten jeugd door. Ik ga en nu Snoep Doggy Dog uh, uh, oh. Wordt geweerd. Maar hij is nu welkom in Groningen en Tilburg. Daar heeft hij extra concerten ingezet. Dus mocht je nog wel uh, voor Snoep gaan. dan kan je in Nederland gewoon wel terecht. Man, nu een grote hits gehad. Even denken. Moet ik Snoop weet het even Doggy zo gauw niet. <laughs> Snoep Doggy Dogg, ja, uh, uh, hij heeft onder andere ook in uh, pornofilms gespeeld. Alleen het grappige was: dan, dan haalde hij niet dat ding van hem tevoorschijn. maar hij liep gewoon even door beeld. Dus okay, je dat je wel is in de film Dat was het enige eigenlijk dat je denkt: oh, wat geinig? Snoepdok, zit er ook in. Nou, ja, er ik, heb, ik heb nu de website van uh, ParkPop. .nl erbij, maar ik zie geen datum nog. Nee, dat, Kijk, dat had ik ook wel in de krant. Het is Lijker altijd handig. zo irritant is dat weer. Verder is er ook ook nog het India Summer Festival ook allemaal buiten. Ik hoop dat... Laat het nu nog even regenen. Maar over twee uur moet het echt afgelopen zijn. Hè? En heel veel rommelmarkten natuurlijk ook weer. Dat heb je nog steeds in de zomer. Ik zie trouwens ook Nena. Die komt ook met die 99 Cigloesballoon. Vond ik altijd wel een leuk plaatje. Ja, die is ooit door Kim, Kim Wilde toch benaderd om, van, Zullen we weer eens een plaatje maken? Daar hebben ze ooit eens een ene gehad Volgens mij is dat ja. alweer vier jaar geleden ofzo dus Kim Wilde die uh, bij Garden Invaders op BBC echt Een heel ander baantje had, uh, had gekregen Die had zo nou, misschien wel weer leuk om uh, muziek te maken Door te breken en Zij werd eigenlijk populairder dan die hele Nena Nena, ja hm. Wat kennen haar nog van? Nou ja, van nieuwe luchtballonnen Verder nog wat ander nieuws in de krant. De geruchtmakende scheiding van de commissaris van de Koningin in Drenthe. Jacques Tichelaar is schadelijk voor het aanzien van de ambt in Drenthe. En voor Drenthe. En uh, dat stelt uh, Bart Peters. Uh, hij is uh, CDA-Statenlid. Ja, kwam op het Delatrex te staan... Dat hij wil scheiden van zijn vrouw. En zijn vrouw wist toch van niets. En die las dat. Oh? Hij wil scheiden. Oh, hij heeft een relatie met een andere vrouw. Oh, is ook leuk om te weten. Dus toen heeft zij ook nog wat bloemetjes buiten gezet. En dan is ook even over hem gaan ouden. Oh, hoe dat het goed zat was. En dat hij al eerder vreemd was gegaan. En toen was het goed gekomen. En nu is echt de maat vol. Dus nu gingen ze elkaar even zwart maken in de media. En Jacques Tegelaar. Ik moet zeggen... Ik hou niet van mannen. Maar ik, als ik hem zo zie, denk ik... Nou, hij zal wel lief zijn dan of zo. ja. <laughs> Waarschijnlijk wel, ja. Dat is het enige wat bij hem, bij hem opkomt. Terwijl hij geen tijd voor je hebt. Dus want als je in de, met politiek bezig bent, dan heeft hij veel geld dan. Is dat het misschien? Nou, nee, hij dat hij, ga, ik zeg altijd, dan heeft hij een gouden. Dan heeft hij een gouden. Een gouden, daar kan hij van alles mee. En dat hij, is hij, weet op, hij, hij weet wel wat hij naar de haak slaat. Want hij is namelijk uh, met de dochter van een kasteel hier aan het uh, rollenbollen, zeg maar. Oké, okay, dat klinkt gezellig. Ja. Nou ja, als hij een beetje Hoorberg, gezellig kan rollenbollen, dan maakt het allemaal niet uit, toch? Nee. Hey, ik heb hier een uh, hey. bericht. Hey. <laughs> ja, hey. Ja, ik wil ook... Er is een, uh, het is officieel nu, Roger Menees, een inwoner van de Amerikaanse staat Illinois, heeft de allerlaagste toon ooit gehaald. Dus, uh, hm? de, deze voormalige gospelzanger heeft deze week een certificaat ontvangen uh, van het Guinness World Book of Records met de vermelding dat de laagste toon ooit, die door een mens voortgebracht is door hem, is voortgebracht. Hij haalt een toon van 0,393 hertz. Dat is een zeer lage vies. Het vorige record stond op 0,797 hertz. En uh, Menees, zo heet hij, niet meneer, maar Menees, die ja. zei echter dat hij beter kan en gaat waarschijnlijk nog oefenen om zijn eigen record weer te verbreken. Dus dat kan je blijkbaar meten met een of ander hertsapparaat of zo. Dat je dan die tonen kan meten. Ja. Dat zit toch wel heel apart. Meten. Er zullen wel meer mensen het kunnen doen. Maar ja, je hoort het niet hè. Nou ja, ik kan hem misschien wel heel laag tonen uit een andere opening. Ja, die ruik je. Goed, dat wil ik niet. Nee, ik las uh, dat, uh, de, de, de, de mannelijke kracht kan je meten aan de stem. Oh. Wetenschappers hebben okay. zich erover gebogen. Ze denken dat het nog steeds stamt aan de oertijd. Dat je toch tegen elkaar moest schreeuwen om elkaar af te schrikken. Oh. En ze hebben dat onderzocht. En ze hebben uh, mannen een uh, een bovenlichaam. Uh, die moesten oefeningen doen met het bovenlichaam. En uiteindelijk moesten ze ook een stem ze laten horen. En toen hebben studenten aan de hand van die stem moesten ze... ...inschatten hoe sterk iemand zou zijn. Oh, en dat kunnen ze natuurlijk ook gewoon het gelijk testen... ...bij dit uh, programma De Sterkste Man van Nederland. Die gasten die, die vrachtwagens vooruit trekken ja, en zo. Ja, ja. Het zijn ook van die mannetjesputters... ...en dan horen wat zij voor een... Uh, het, het ...geluid ook, voorbrengen. Het klinkt ook wel ook als je een grote bovenkast hebt... ...dan galmt dat ook wat beter nog. Ja. Dus ik durf maar mijn... het is ook zo bij... Uh, ...bij uh, zangeressen... Van, uh, dat, uh, ...hoe molliger ze zijn... ...hoe beter ze kunnen zingen... ...hoe meer lucht ze hebben en alles. En, uh, ja. ja. Ja, het klinkt ook weer logisch. Maar goed, het is altijd wel leuk als je het in de wetenschap weer uh, bewezen ziet. Let's get wasted. It's all we ever do. We're so stupid. Zie FM, al 20 jaar het ja. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Blijft een geinig plaatje uit de tijd van onder andere Moby and Go. Dat zaten dan weer stukjes in van Twin Peaks waar ik vroeger echt een waanzinnige fan van was. Dit was die andere plaat die toen ook in de lijst te vinden was Massive. En het was toen eigenlijk Massive Attack, maar dat was in de tijd van de Golfoorlog. En toen mochten ze attack en niet achterplakken. Aha. Maar dat was te Oké. Okay. Net zoals de oranje jurkjes mocht dat ook weer niet doen. Nee. Er waren regels voor die dienen nageleverd te worden. Alles wordt een puinhoop. Oh jongen, oranje auto's mogen ook al niet. Niet? Nee, want er was een man uit Hooggezand, die is op de bon geslingerd, omdat hij met drie anderen in een oranje auto door de Groningse plaats reed. Als je me nou... Volgens de agenten, dat is een dame die de bekeuring uitdeelde, in een oranje jurkje misschien wel, Wie ja, weet ja. het niet, kwam de kleur niet overeen met de kleur op het kentekenbewijs. Aha, daar komt de aap uit de mouw. En dat maakte dus dat de mannen uh, dus, uh, die auto hadden geverfd. Dus op de bond werden geslingerd. Maar de maar, agenten liet, la liet later wel weten. De boete van slechts 60 euro valt mee. Wel kwijt te willen schelden als de eigenaar de auto bij de Rijksdienst voor wegverkeer als oranje aanmeldt. Daarvoor oh, okay. had hij twee weken de tijd. Maar ik denk zelf, het viel misschien wel een beetje op dat hij even geschilderd was. Dus dan weten ze al zo van, oh die is even met de spuit dus even geschilderd. Wat slecht. Nou we zullen hem even pakken. Ja. Yeah. Beetje flauw. Ja, ik, ik wist niet dat die, de regels van de FIFA nu al gelden. Maar het nee, blijkbaar nee. Dat gaat, geldt het geld al echt uh, jaren van tevoren. Want ze moeten nog een goed, uh, goed bedje hebben om in te komen, zo zeg maar. Maar ja, ik denk al die auto's die overgeschilderd zijn of zo. Of die gepimpd zijn of wat dan ook. Ja? Nou, die kunnen ze allemaal wel even bekijken. Want ik, ik denk dat jij er niet eens aan denkt. Dat je zo'n hele oude auto naar die pimpje. En uh, die laat je spuiten en al die dingen meer. Waarom hou je zo'n persoon aan? Ja, weet niet. Waarom is dat... Dus misschien maar, omdat je denkt van, wel, die hebben lekker naar voetbal zitten kijken. Ja. En, uh, en ik moest werken? Ja, zoiets. Ik, oh, nou, nou, ik heb wel lang. trouwens vreselijk gelachen afgelopen ja. dinsdag, was die wedstrijd natuurlijk. En uh, ik ging toen op een gegeven moment om een uur of zeven of zo. Ja, zes, Maandag, vijf. Maandag volgens mij of? Maandag. Maandag, Maandag oké. Okay. Ja. Ja, ik, heb, ik heb de wedstrijd heb zelf niet gekeken, gezien, ik heb precies. gewerkt. Ja. En ik kwam naar mijn werk dan uh, rijden ze dus door het dorp weer richting huis. En dan uh, zie je van die mensen die lopen wel dus zo'n beetje schuin, weet je? die zijn gewoon hartstikke dronken. Dat vind ik altijd zo'n leuk gezicht. En dat wordt niet en dan, aangehouden dan. En dat wordt niet aangehouden. Wordt niet Gewoon aangehouden. overdag op de openbare weg. En ze voorspellen vandaag ook dat er 10 miljoen mensen gaan kijken naar de wedstrijd. Ah, ik vind het ook wel een beetje sneu eigenlijk voor uh, Sid Blatter. Dat is toch een beetje een rode draad in het programma. Want ik heb op die forums een beetje gekeken wat, hoe mensen nou dachten over de FIFA hè alleen maar negativiteit. Echt, ja, hij moet ook een leuke stunt bedenken, gewoon. Ja, honderden reacties. Waar wow, FIFA schurken staat en blabla. Bla, de Shed Blatter moet opzouten. Wat een lul. Wat. Hij ging me door. En terwijl deze man, die heeft het zo goed voor me, de voetbal. Echt de FIFA. Ga, de FIFA? Met de FIFA. Maar hij regelt alles. Nou, niet alles voor de voetbal, maar wel voor de WK. Voetbal regelt hij alles. Hij moet er eigenlijk... Ja, we moeten voor hem gaan staan. We moeten handen bij elkaar pakken. We moeten alles doen voor de voetbal. Het is... Krijgen eens een beetje een miersoet gevoel van hem. Maar goed, hij bedoelt het wel goed. Misschien moet hij echt ook alles gaan regelen voor voetbal. Want dan wordt het misschien een beetje rustig op die tribunes. Maar die ja. vervelende vrouwen op de tribune, Ach, die zit alleen maar in de weg. Die snappen toch niks van voetbal. Ze weet niet wat buiten spel is. Ja, en die rode jurkjes leidt ontzettend af. Het is veel leuker om daar met een hele grote toeter te zitten. Een rode toeter. En je buurman gewoon helemaal doof te toeteren. Dat vind ik veel leuker. Midden in zijn oor ja. God. Echt een middelbare mannen Allemaal op de tribune gewoon, Allemaal van die dikke buiken Bier Het is veel leuker om op de tribune Om zo te zitten In plaats van al die dames Dus ik denk dat Sip Bettler Sip Sip Bletter Alles moet regelen voor de voetbal Elke voetbalwedstrijd moet Hij gaan regelen gewoon in Nederland Dan wordt het rustiger Echt waar Ja dat is waar Maar we kunnen natuurlijk hem boycotten En gewoon zeggen van nou Volgende WK we gaan gewoon niet We kijken niet Ik denk niet dat we dat gaan doen Nee, hè? nee. Dat gaat niet. Nou, het, zou toch wel, het zou wel eens een statement zijn van al die bierdrinkende oude mannen... die alleen maar zitten nee, te zeuren over de opstelling. We hebben getekend, en dat kan niet meer teruggedraaid worden... anders staat daar ook weer, en daar staat ook weer in het kleine letje: je kan niet meer terug. En als je terug moet, dan betaal je 100 miljoen euro. Zoveel? Ja, natuurlijk. Het gaat zo, het gaat, hij, hij is beticht van 100, 160 miljoen euro smeergeld hebben gekregen. Zo. En dat is maar een klein beetje wat ze hebben los kunnen peuteren. Dus er is miljarden, ga daarin op gewoon. Maak er 1 miljard van. 11.0. Ja, nou, dat is al betreur al veel geld. Dat je zit er, te je zit er weer te rekenen. Je zit weer te rekenen. Ik wil een klein beetje. Ja, waarom? Wil klein... Ik wil gewoon dat het allemaal een beetje normaal gaat. Dat voetbal, dat moet we bij elkaar brengen. Maar dit is alleen maar. Het zijn maar een, klein, een paar groep, een klein groepje mensen waar heel veel geld aan verdient. Terwijl de man in de straat die er ook wat geld aan zou kunnen verdienen, die verdient er niet zo. Nou, je had toch ook die uh, opstand van de, van de stewards daar. Ja. Ze hadden er afgesproken dat zij een bepaald bedrag zouden verdienen. En ze hebben het gewoon niet gekregen. Dus ze gingen weer in staking. Er was een hele... En dan zijn ze gewoon met gas aan het spuiten naar die gasten. Nou, dat vind ik vind toch wel erg hoor. Er was een heel groot, mooi stadion, was het Maar het was in de sloppenwijk Dat was, nee, dat zond, zal, zal op de televisie zou dat niet goed eruit komen. Er moest een nieuw stadion gebouwd worden. Er is 5 miljard geïnvesteerd. En er komt waarschijnlijk 1,5 miljard komt er terug. In Zuid-Afrika. 5 miljard geïnvesteerd, dan komen 1,5 terug. Dat zijn de verhalen. Dat is verlies, dat zijn verliezen. Oh, zo had ik het niet gezien. Maar er God zijn misschien zwammer. een heleboel die meegaan met de toeristen... weer naar hun eigen land. Dus dat uh, scheelt ook weer qua inkomen en zo. Ja, maar het is altijd wel weer droog om te zien... dat de, de, vrouw de, of de man en de vrouw in de straat... dat die zo enthousiast zijn in Zuid-Afrika. Ja, leuk hè? Dat is, dat, is maf. dat is Het kost hun geld gewoon. Ja, maar dat hebben ze niet. Ze hebben toch niks. Dus dus ze merken het niet. er niks van. Het zijn de rijken die we ervoor betalen. Dat zit er dik in. Het uh, geeft een leuk shotje op de televisie. weer verder... Ja. Het is allemaal zo leeg ook allemaal. Hè. Nou goed, fijne muziek op die zender. Straks of het Nieuws uit de Regio. Ik zet hem op de alternatieve lijst voor kerstplaten namelijk. Er zit hier zo'n belletje in. Dus toch... Ik hoor hem. Jawel hè, dan, dan komt hij op die lijst gewoon en dan hoor je hem in de winter ook weer voorbij komen. Uh, uh, uh, gravity 6 en Star into the Sun. Ja, ik heb nog echt fanatiek gezocht of het nou klopt. Dat Kepler, dat is de wetenschapper die bedacht dat de, de, de, de zon, nee de maan om de aarde viel. En uh, dat hij in de zon heeft gekeken dat hij uiteindelijk na 200 blind was. Ik heb dat niet bevestigd kunnen krijgen. Terwijl, hoe kom ik dan naar het verhaal dan? Nou goed, maakt ja. niet uh, Dit was de Ster de zand is half en om half. Ja, dan hebben wij die uh, bericht uit de nieuws buurt al. Dat voor uit Zandvoort. En... Zandvoort nieuws. Steek van wal. Ja, de Scouting de Buffalo's. Die uh, heeft het keurmerk 100 ontvangen. Want ze bestaan 100 jaar. En dat hebben ze afgelopen zondag gevierd op het burgemeester van Venemaplein. En ze hebben daar dus een tekening gemaakt van 100 meter. In eerste instantie was er sprake van een papieren uitvoering, maar ze hebben het uiteindelijk op de straat gedaan. Een keurmerk het, van ja, 100 jaar. Ja, ze hebben dus het keurmerk uiteindelijk ontvangen uit uh, onze ons de welbekende hier uh, Anders Handberger. Hij is natuurlijk ook uh, hier actief bij de radio. Oh ja. En uh, het uh, keurmerk zal een prominente plaats gaan krijgen in het clubhuis. En, wacht even. Hoe keurmerk een keurmerk is er... dat ze 100 jaar betalen. Ze hebben het uh, op een soort uh, een mooi schildje hebben ze dat uh, ja, overhandig gekregen. Dat is toch gewoon dan, dan, een jubileum: 100 jaar. Dan ja, ja, wist is, je trouwens ook dat als dan, jij uh, als je iets goed gedaan hebt of is dat de kwaliteit is beter. Of ja, het is uh, de, of... de kwaliteit ook hofleverancier, dat krijg je ook vaak pas als je 100 jaar oud bent, meer dan 100 jaar oud bent. Hoorde ik laatst, ik denk, oh dat is ook wat. wat, wat, wat, wat dus als, als ik nou een zaak onwindig... begin, dan uh, kunnen we pas ver na mijn dood misschien hofleverancier worden, officieel. Of van ze. Ja, ik weet niet, ja. het heeft niks om het lijf heb ik het idee. Gewoon als je 100 jaar in stand bent, dan krijg je een keurmerk. Ja, maar als jij zelf 100 jaar in stand bent, dan krijg je toch ook een uh, brief van de koningin en zo. Ja, is dat zo? Ja. Wordt het niet de tijd, uh, staat er in die brief dan? Nou, ik weet het. Ja, ik, ik kan er niks ja, mee. Keurmerk, het is is geen keurmerk. jaar AOW ontvangen. Jubileum. Je hebt dan een jubileum dat je 100 jaar Er is een ja, feestje. Ja, gaan we geen Nieuws uit Zandvoort? Oh ja, sorry. Ik laat me afleiden over onze dingen in het leven. Ja. Dat is altijd zo bij mij. Ouderen die uh, van winkel houden, maar zelf niet meer mobiel zijn, kunnen mee met Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek. Op vrijdag 25 juni de deelnemers worden gehaald en gebracht. Dus rond 2 uur. En de terugkomst is dan om... 4 uur. Maar nou, ik, nou. ik weet niet Dat zeker of de ja. mensen uit Zandvoort daar door hun gehaald worden. Nee, maar goed, maar het mensen is wel die, die daar een leuk wel, initiatief. Nee, maar mensen die daar luisteren kunnen natuurlijk wel denken van. Maar het is om 2 uur word je gehaald. En het terugkomt rond 4 uur. Je taxi is wat later, word je om half uur opgehaald. Voordat je de bus bent, is 3 uur. Ja. En om half 4 moet je al richting we de bus. Terug. Ja. Ja, daar sorry. wordt wel 5 euro voor, voor gevraagd. Oh, ja. Wat een handel dit. Morgen. Uh, zal pianist Herman Rauw in de protestantse kerk een pianorecital verzorgen. In het kader van de kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concert. En uh, onze radioleiding kennende die zal uh, wel ook wel zorgen dat ze in goedemorgen wordt zijn. De toegang is gratis. Na afloop is er een open schaalcollectie. Het begint om drie uur. En Rauw, uh, Rauw is nu op dit moment pianodocent aan de muziekschool Amsterdam. Waar hij zich heeft gespecialiseerd in het coachen van jong talent. Dus ik uh, vraag me af of er nog meer komen. Maar op het programma staan in ieder geval werken van Domenico Scarlatti, Johan Sebastian Bach. Allemaal grote heer. Ludwig van Beethoven en Frederik Chopin. Goed, de vierende agenten zagen dinsdag uh, nacht rond kwart over één op de Wikelaan een auto rijden. Huh? Oh, dat was op wat. dat tijdstip, hoest mogelijk. En de bestuurder leek toch een beetje roekeloos te rijden. Bij controle bleek de man. Ja, natuurlijk. Vooruit, Voorspelbaar gewoon, zwaar onder invloed te zijn van alcohol. De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. En daar is het proces verbaal op gebakt. Spannende berichtgeving hier uit Benveld. En verder is een rijbus ingevorderd. Hij rijdt nooit meer. En zeker niet om kwart over een s'nachts. Is hij normaal betoeterd, dan hoort iedereen het bed te liggen. Dan moet het rust zijn. Ja, dat is waar. We moeten ja. maar weer zijn avondklok instellen. Ja, dat, dat gedoe Lijkt om s'nachts op straat rond te rijden. Hou op. Goed. Hm. Wethouder Wilfred Tatus heeft dinsdagochtend een bijzondere attentie van de VVV gekregen. Voor zijn werk wat hij heeft verricht om van de regionale VVV een zelfstandige Zandvoortse VVV te maken, werd hij verrast met een vliegtuig op schaal van de Amsterdam Beach Airlines. En te, te, te, tegelijk heeft Lana Lemmers hem een exemplaar overhandigd van het KLM-blad, waarin een artikel over Zandvoort staat. En het leuke wil: ik was uh, op een raadsvergadering afgelopen woensdag, dat hij reclame maakte voor dat KLM-blad. En dat zij zei van nou, alle mensen die dus nu vliegen met de KLM, die kunnen zien wat een mooi dorpsantwoord is. En het moet dus toeristisch echt een enorme trekpleister gaan worden. Dat klinkt goed. Ja. Uh, een stoet van historische legervoertuigen rijdt vandaag 19 juni tijdens de viering van de Heemstedse Veteranendag. Leuk om daar even naartoe te gaan. Ze rijdt door het centrum van Heemstede. Ook zijn de Waagse bezichtig bij het raadhuis. De oud-strijders zelf krijgen een feestelijke bijeenkomst aangeboden door de gemeente. Wie voor de route van de voertuigen... Uh, we kijken, oh, je moet even kijken in de krant. In de Heemsteedse krant zit een volledig uh, programma wat er allemaal te doen is. Maar uh, leuk altijd die oude voertuigen. Oh, kijk, al foto. Ik zie het al meteen Ik al. zelfs een foto ervan. Kijk, van die oude knarren nog. Ja, de, de, de start is om half vijf. Oké. Okay. Dat is toch eigenlijk ook wel laat dan? Dat is eigenlijk wel laat. En daarna ga je gewoon door. Van Heemstede ga je door naar de Haarlemmerhout. En dan ga je heerlijk... Uh... De kroeg in. Zwingen, daar. De kroeg in. Neem en... wel je paraplu mee. Want zo ziet het er wel uit dat het gaat regenen natuurlijk. Tweede gedeelte vindt het raar. Dan we straks nog meer van die berichtgeving uit de regio. We gaan even op de fiets rond nog meer wat berichten te verzamelen. Rijven, draaien we eens. Muziek op die zender. Robin en haar laatste single heet Dancing on my own. Sage. Een aparte stemgeluid van Robin. Show me love, love for love. Dat waren haar groot En ze is nu een beetje een andere soort weg ingeslagen. Een beetje wat zwaarder door de hand geworden. Ik denk dat ze een beetje een zware periode heeft gehad. En daar weet ze toch een slaatje uit te slaan, Want er is toch leuk materiaal van haar uitgekomen. Dancing on my own. Ik hoop niet line dancing, want dat is heel, heel gênant. Dat is heel triest als je gaat line danzen in je eentje. Ja. Voor de televisie met zijn hoed op. Ik zie het wel voor me trouwens. Goed, ze heeft onderland ook nog meegewerkt met de workshop. Dus een Zweedse band die eigenlijk instrumentaal zijn. Geen mooiere taal dan de instrumentaal zijn Frits Pits altijd. Oh, ik was dat ook leuk. alweer. Ja. <laughs> maar uh, in ieder geval, uh, daar heeft ze ook wat vocaal in gezongen. Dus ze heeft hier en daar wel wat werk. Geval, dat is wel goed om te weten. Is die Frits nou. trouwens nou niet... Uh, hij is toch een directeur van een tv zender Frits, Frits Pits. Pits. Ik weet het niet. Ik, de laatste keer dat ik hem zag was hij heel chiant bij de Wereld Draait Door. Dan moest hij live op de televisie moest hij twee plaatjes aankondigen. En dat hadden ze nog geoefend ook. Man, tenenkrommend was dat. De man die echt de avondspits presenteerde. Gewoon echt een van de beste dishhockey's ne van Nederland was. Ter Nederland. Ter Nederland. Ja, dat is oud-Nederlands. Ik ben soms helemaal terug naar de, het verleden gegaan. Maar in ieder geval, en dan laat hij zich zo in de luren leggen. Door, nou ja, ik vond het echt triest. Ik denk van, man, denk toch eens na voordat je aan zoiets je ja-woord geeft. Nou goed, in ieder geval, hij heeft op Radio 2 nog een radioprogramma gehoord. Of spits tijds of zoiets. Of uh, in ieder geval met allerlei spreekwoorden. Dus het is altijd wel heel scherp. Maar je moet hem gewoon niet voor de televisie halen. Dan gaat hij af van zijn gieter. Dat is ja, duidelijk. Ja, maar dat is meestal met die mens eigenlijk hoor. Dat, vind ik, uh, dat geldt voor ons ook, denk ik. <laughs> ook? Ook. Oh, we mochten niet televisie. lachen. Nee. Niet op de televisie. Niet. Ja, ja, we wilden het over Johan van der Sloot hebben. Ik, uh, ik heb dus begrepen dat hij naar Peru vertrokken is... om te onderkomen aan opname in een psychiatrische kliniek. En die moeder had zo van... Uh, nou, hè, dan gaat het gebeuren... Maar op het laatste moment was hij gevlucht voor zijn behandeling. En hij had gewoon een briefje achtergelaten van... Wel netjes. Uh, ik ben even naar Peru. Ik zou van, nou, ik ga even, naar de, ik ga even sigaretten halen. Maar uh, iets verder. Ja, die moeder van uh, Jorre van der Sloot, Anita van der Sloot... Ja. Die, uh, ja, die heeft altijd echt stilzwijgen gedaan. En ze was nu een beetje zat. Al die verhalen rond de hele familie. En dat die man ook uh, meewerkte aan... Uh, nou ja, aan het, aan het leugen van Nathalie Hollowell. Uh, ze, ze was er helemaal klaar mee. Ze ik van, ik ga toch één keer in, een uh, interview geven. Dat heeft ze in de Telegraaf gegeven. En daar doet ze uit het doeken dat ze... Ze gelooft in de onschuld van uh, haar zoon wat betreft Nathalie. Maar ze zegt, hij zou wel deze... Uh, wat heet ze ook weer? Uh, Jacqueline, geloof ik of zo. Peruanse um, uh, Peruaanse Stephanie Flores. Stephanie Flores. Hij zou haar wel dood hebben, kunnen, uh, ma hebben gemaakt. Dat maar dat ze gehoord, zegt ook. Sorry. Joren is ziek in zijn hoofd. Hij is ziek maar in zijn hij hoofd. wilde geen hulp. Maar ik denk ook. Mocht hij onschuldig zijn aan die Nathalie. Wat ik zelf persoonlijk niet geloof. Dan, uh, de, dan is het nog gewoon heel raar. Uh, de, hoe je wordt... Als hij onschuldig zou zijn door die hele media hype en toestanden. Het schijnt dus dat ze in Amerika iedere dag een highlight hebben in het nieuws over, over hem. Hè? Ja, het iedere heel. dag. Ze hebben gisteren ook zijn cel laten zien. We hebben ja. gevraagd aan hem: van, Wil je meewerken? Dat, dat je voor de televisie komt. Nou, wil, hij wilde niet meewerken. Dus dan werd hij weggeleid uit de cel. En toen mochten ze in zijn cel kijken. Er We werd gekeken: Ja, hij heeft een matras. Hij heeft een matras. Ja. Ja, natuurlijk. En dan zei denk, Is dat zo bijzonder? Nou, dat was wel bijzonder. Want normale cellen in Peru worden bevolkt door vier of vijf man. En die slapen gewoon op de grond. Of die moeten vechten voor een matras. Of die, ja, dat is even anders. En, uh, ja, uh, Jordan die, die heeft een uh, cel alleen. Met een gat in de grond. Zijn eigen wc. Ja, dan moet en, je uh, mikken, hè? Ja, dat is grappig. Dat was echt zo, zo drollig. Kijk, dit is het shirt. Dit is het shirt. Zag je, weet je nog dat hij gearresteerd? Want dit dit shirt al? had hij aan. Dit shirt. Even ruiken. Oh. Dit is Jorans' Angstzweet. Ja, ja angstzweet. Ja, hij heeft Duidelijk. Het maar het is, als je het, het, verhaal, het verhaal leest over uh, die moeder. Dan heb je wel een beetje met die moeder te doen. Hoor. Tegen die, die mannen is er ook dood gegaan. En... Joran rekent zichzelf dat aan dat hij daar de oorzaak van is. Want hij zegt van: Ik heb hem mijn hart in vark bezorgd. Want ja, ja. Hij was in tranen ook tijdens begrafenis. Hij zegt van: Ik heb gezorgd dat mijn vader doodging. Want ik heb er allerlei ellende uitgehaald. En nou. het ene moment wilde hij ook wel opgenomen worden. Maar op het andere moment zei hij van: Nee, ik ga er vandoor. En hij had soms geldtekort. Dus ging hij mensen oplichten. En hij zegt van: Ja, ik weet soms niet waarvoor ik lieg. Maar soms, dat, ja, dat, die woorden komen er zomaar weer uit. En voor ik weet zit ik weer in de ellende. Een web van leugens verstrikt. Het is, het is ja, het een is merkwaardige man. Dat, dat blijft gewoon zo. Dus, uh, nou ja. ja, we okay. wachten even af. Uh, Jorren zit hier gewoon achter Lotte Grendel. Dus, uh, dus er komen vast wel meer verhalen rond deze ik denk het ook. man tevoorschijn. Wordt vervolgd. Kwart voor, kwart voor negen. en Het klaart een beetje op, maar het is nodig. Want er zijn heel veel buitenactiviteiten. Dus we houden ons hard vast met al die festivals. Zullen we draaien operator please logic ZANG Something. Er uh, was iets. Ja, ik ben het even kwijt. Er was iets. Nou, ik weet niet meer. Er was iets. Was er zo, ja, was iets? Ja, er was iets. Dat lijkt me toch wel heerlijk als je ook gewoon... Uh, uh, weet het, de ziekte van Parkinson hebt. Niet de ziekte van Parkinson. Uh, nee, dementie. Uh, dementie, ja? ja. Dat je denkt van... Hé, hey, hier was iets. Maar ja. we gaan er weer tegenaan. Ja, maar het is naar. Hè? Ik moet ja, ik eerlijk natuurlijk. zeggen. Mijn, mijn moeder heeft het. En uh, als er dus iets naars is... En dan uh, uh, vergeet ze het... Maar het gevoel zit nog in je lijf. Dat wilde ik niet zeggen. En je je gedaan, daarna ja. voel je je zo onprettig. Want ja. op een gegeven moment een keer had ze een akkefietje met iemand of zo. De avond ervoor. En dan, eigenlijk baalde ze ervan. Maar ze wist niet meer waarom. En dan voelde zich de hele tijd voelde zich uh, een beetje rottig. Wat gek is dat hè? Ja. Het zit gewoon in je lijf. dan Gewoon dat je je rot voelt. Ja. Dat zou toch, euh, dan zou je toch denken van, nou, dan, begin je, dan heb je, is het weer helemaal blankkomen? Oh, je gaat er helemaal weer voor, helemaal weer blind. Dan het, ga je weer in dezelfde val. Maar, maar dan het is ga je weer. dat er iets heel leuk is. Dat, dan weet je het ook niet meer, maar je voelt je wel heel blij. Je voelt ja, je wel heel blij. <laughs> ja, is, ja, maar je het denkt het, mezelf, ik hoef niet bij die oma op bezoek te gaan. Want ze vergeten toch altijd nee, maar weer. Nee, maar ze genieten van het moment. Ze genieten het moment en ze houden ja. toch het gevoel in het lichaam vast. Kijk, dit zijn goede tips maar om het is wel zondag van, weer mee te nemen. Maar uh, uh, uh, ook, ook, ook bij willen blijven van, wat verdacht dag is het vandaag? En uh, wat ga ik doen vandaag? Nou, oh, en dan je... vertel je het. Na ik ging wat doen vandaag. Wat ga ik doen vandaag? Dan moet je het gewoon vijf, zes keer zeggen. Maar ja, je weet dat. Je moet je er gewoon op instellen. Ik heb ook zo'n cliënt die dan uh, uh, uh, ook dat vraagt van... Het is vandaag toch maandag? Nou, ja, kijk maar. Ik heb zo'n picto opgehangen dan. Maar er kwam een video dat ze niet meer wisten wat, wat de picto's betekenden. Nee. Dus dan kan je er weer naar verwijzen. Dus moet je gewoon elke keer weer zeggen... Het is maandag vandaag. Oh ja, het is maandag. Dus dan misschien moet je een t-shirt kopen met de dagen van de week erop. Ja, maar dan nog, dan, dan geven ze het ook niet meer waar ze moet kijken. Maar dan moet je ook echt wel op de goede dag aandoen, anders is het helemaal lullig gewoon. Maar het, het maf is dan ook weer een padpunt, want ze hebben niks om te communiceren, om mee te praten. Dus dan vallen ze in het, in, het, in, het, in het valkuiltje van, ik heb niks om te praten, dus laat ik maar vragen wat voor dag het is vandaag. Ja, dan hebben we conversatie maken. Ja. En wat voor weer is het? Wat, dat de, is de, wat is de weersverwachting voor morgen? Ja, dat, dat ik, ah ja, zijn ja. heel belangrijke dingen in het leven. Een gegeven moment zit je een beetje vast in een cirkel. Yeah. Dus je zegt niet hallo, je zegt gewoon een weertje. Lekker weertje. Nou ja. Ja. Ja, goed, daarvoor hadden we trouwens nog de laatste zingen van Operator Please. En dat heette Logic. Logisch. Logisch, hè? Logisch, volgende ja. stap. Maar ja. in Moskou uh, hebben ze trouwens ook van uh, conversatie maken. Ze zijn nu bezig met het opstellen van een gedragscode voor buitenlanders. Oh ja. <laughs> en het handboek adviseert onder andere om Russisch te spreken. Ja. Alsof dat zo makkelijk is. Nou zeg. Uh, van traditionele kleding uit het land. van herkomst te vermijden. Dus geen hoofddoekjes en uh, boerka's en al die andere dingen. En geen, eh, geen klompen als je uit Holland komt. En geen sjaarsliks op het balkon te grillen... Nou, daar gaat het vooral om. Ja, zij ja. heeft er heel veel last van. En uh, iedere uh, buitenlander die dus dan gaat verhuizen. krijgt een exemplaar. En het heet de Moscovite Code. Dus niet de Da Vinci Code, maar de Moscovite Code. En de handleiding is, uh, begint volgend jaar af. en moet de integratie van migranten bevorderen. En ze zeggen ook van uh, ja, het is niet de bedoeling dat we gaan afgeleiden in, uh, tot een complot tegen kledingstijlen, eetgewoontes en gedragspatronen. Maar er zijn vooral veel migranten uit Centraal-Aziatische republieken zoals Tajikistan en Kirgizië. En die zijn ook regelmatig slachtoffer van aanvallen van zeer rechtse groepen. En jaarlijks komen er komen dus echt enkele tientallen buitenlanders om het leven. Zo. Maar ja, trouwens, over dat je niet in de wijk past. Hoe, wat, hoe vond je van die twee homo's uit, uit, uit, uit Utrecht die gewoon weggepest zijn? Ja. Dat vind ik ook zo kwalijk. Dat is wel uh, zorgwekkend, ja. ja. Het waren wel weer, geloof ik, uh, ook niet uh, Marokkanen of zoiets. Dat zal allemaal een jongen, stempel opdrukken. Uh, ja, ja, volgens mij wel. Ja, Oké, okay. nou, Die moet aangesproken worden. Al voordat we weer een hele nee, iets, we gaan regels gaan bedenken. Open. ...of Het uh, de, was gewoon weer een klein groepje die het weer verknalt. Voor, voor de grote groep. Ja, dat is ook een zo. Alhoewel, ik vind de, groep, de, de kleine groep wel heel groot worden. Volgens mij is ja. het een hele grote groep die het. Of knalt voor de ja, kleine de groep. Zo is het, het een beetje, weer. denk ik, kan worden. De andere van die groep willen erbij horen. Het is mm -hmm. wel maf, want uh, we zijn natuurlijk in Nederland ook uh, uh, op het hamer. Leer nou Nederlands, want dan kan je opgaan in de Nederlandse maatschappij. En dan, dan, dan, dan, dan herkennen wij als Nederlander. En dan mag je een uitkering aanvragen. Want dat is het een beetje volgens mij. Terwijl in, in, bijvoorbeeld in Amerika werkt het zo anders. Die, die, die, hoe heet ik weer die man? Max? Ik weet zijn achternaam niet. Die is natuurlijk Max in alle ja, staten. Ja, weet je bedoelt, ja. Die heeft het ook wel gezegd van in Amerika, als je daar zeg maar Amerikaan wordt. Dan zeggen ze ook tegen je van... hou gewoon je eigen nationaliteit, je eigen taal... maar probeer mee te doen. En dan denk ik ook, ja, Amerika... klinkt wel veel positiever. Ja, daar da ga je naartoe, Amerika. En dan word je een onderdeel van Amerika. En als je iets wil maken in Amerika... dan moet je gewoon echt aan het werk. Want er is weinig geregeld daar. Ja. Dus mensen voelen zich veel meer betrokken bij de maatschappij... en gaan ook aan het werk. En ze trekken dat hele land omhoog. Alhoewel dat nu momenteel wel... Op zijn gat ligt. Op zijn gat ligt, <laughs> Maar ik bedoel, dat die, op een of andere manier lijken wel de Amerikanen meer de betrokken te zijn bij hun land dan Nederland. Het dus heeft Waarde, niets. de misstanden die er zijn, die ja, zijn heel die hevig, zijn, hevig hoor. Die zijn wel heftig, ja. Want als je, ik heb ook wel zo'n heel programma gezien over een bedrijf die, uh, die, ja, die floreerde bij de crisis. Omdat die altijd al die huizen moest leeghalen. Oh. <laughs> maar dan zie je hoe die mensen er ook uit moeten. Ja. En dat die huizen, gewoon hele voorsteden, suburbs, die zitten gewoon... Uh, uh, daar woont gewoon niemand meer. In die huizen liggen gewoon nog allemaal spullen. En die huizen worden verzegeld. Nou, volgens mij kan je op die huizenmarkt... Kan je daar echt voor een schijntje kan je gewoon zo tien huizen kopen. Ja, ik, ik zag het. Ezelman reed door zo'n wijk heen. Ja, dat is leeg en die is leeg. Ja. En dat is, dat is echt... Uh... Maar ja, het is ook weer gevaarlijk. Want je hebt best kans dat dan een crimineel zegt... Van, nou, ik ga door de achterdeur naar binnen. En dat wordt tijdelijk mijn honk. Weet ja. je wel? Dus je krijgt allerlei uh, van die stiekem... Uh, maar toch, ik, laboratoria. Ik, toch, laten we teruggaan naar het gevoel. Het is wel waar... Amerika is natuurlijk bevolkt met allemaal mensen uit andere landen ja. eigenlijk. Die ja. indianen waren. En die hebben met z'n allen Amerika groot gemaakt. Dus dat gevoel moeten we eigenlijk ook in Nederland hebben. In plaats van dat we alleen maar zeggen tegen de buitenland: Hé, hey, je moet Nederlands leren. Dan hoor je erbij. Nee, je moet zorgen dat je een baan